Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Netanyahu noemt de Israëlische luchtaanval op het tentenkamp in Rafa een tragische fout. Het leger nam het kamp onder vuur en er brak brand uit. Tot nu toe hield Israël nog open of de dodelijke brand in het kamp was veroorzaakt door de luchtaanval. De regering zei dat het incident nog werd onderzocht. Any los van life, civilian civiele is grave en uh, is... Uh... Het is awful we seek to go after Hamas and limit civilian casualties and we will investigate if an investigation is needed this is a unfolding story ja en nu spreekt premier Netanyahu dus voor het eerst over een fout hij benadrukt overigens dat de aanval gericht was op twee hooggeplaatste Hamas leden die zouden zijn omgekomen de politie heeft twee mensen opgepakt die hun pleegdochter zwaar zouden hebben mishandeld. Het gaat om een man en een vrouw uit Vlaardingen. Het meisje van tien werd vorige week s'nachts zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis. De politie deed daarna uitgebreid onderzoek omdat niet duidelijk was hoe zij zo gewond kon raken. De verdachten zitten in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen mogen communiceren met hun advocaat. Uh, de politie en het openbaar ministerie doen er nog alles aan om meer helderheid te krijgen over uh, de zaak. Er is nog veel onduidelijk en uh, ja, het moet nog duidelijk worden wat precies de rol is van de pleegouders. Volgens de politie is het meisje er op dit moment nog steeds slecht aan toe. Rafael Nadal is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. Waarschijnlijk was het zijn allerlaatste keer. Nadal is 37 en stopt waarschijnlijk na dit seizoen. In zijn carrière won hij Roland Garros 14 keer. En dan nog een smerig verhaal. Hard en donkerbruin, zacht en geel en soms gewoon lichtbruin. Vrachtwagenchauffeurs doen maar al te graag hun grote boodschap naast het bedrijfspand van metaalbewerker Ton in Ridderkerk. En daar is hij helemaal klaar mee. Achter u daar hebben ze het bij het hek hebben ze het gedaan. En uh, hier verderop ook, dan zetten ze de wagen zetten ze neer. En dan uh, gaan ze onder de wagen zitten. Nou ja, en dan kom je in ochtend rijden ze weg en dan heb je een heel. Uh... Ja, zeg maar, stronsporen op de, op de weg zitten. Ja, het, is gewoon, het is gewoon echt, het is te ronzen voor. Ton is niet van plan zijn toiletten open te zetten voor al die vrachtwagenchauffeurs. En de handhaving doet ook niks, zegt hij. Hij hoopt dat de gemeente snel met een oplossing komt. Het weer dan nog, vanavond vanuit het zuiden nog wat buien. Morgen begint zonnig, later op de dag wel weer regen en dan een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Bart. En er is weer eens een aanleiding om dit nummer weer eens te draaien. Ja, en wie zit er meteen weer te tikken? Dat is de voormalige collega, de heer Walter Sands. Want die is tegenwoordig gemeentewoordvoerder. Maar die herinnert mij er fijntjes aan dat dit alweer vier jaar geleden is... dat wij met degene een gesprek hadden gehad. Met de dame achter Velline, dat is Sophie Platerkamp...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 Drums onder te zetten, bas, gitaren en dat dan mooi te laten klinken. Gewoon klaar voor de radio, klaar voor jou. Ja, zoiets klaar dus. Ja, ja, en dat ja. gaan we vanavond ook een beetje horen hier uh, in deze studio. Dat hoop ik. Ja. Um, wat, uh, wat vind jij leuk aan uh, de opleiding uh, zoals je hem nu uh, doorloopt bij de Herman Brood Academie?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 Focus, it's a test I walk have control over anything i see. Dat was hem. De nieuwe single van Jens Charlotte. En dat nummer dat heet The Vastness. We gaan luisteren naar het eerste nummer. De eerste single die Vlie de Spiegel hier gaat uh, laten horen, is ook meteen de eerste single die ze vorig jaar in 2023 heeft uitgebracht. Dat gebeurde in maart van het afgelopen jaar. En dat nummer dat heet Backyard. Thank you. Zo, dat uh, is het uh, eerste gedeelte. Zo dadelijk komen er nog twee nummers. Want uh, we hebben er drie vanavond. Maar we hebben natuurlijk ook nog muziek. En ik uh, ben deze gewoon zwaar vergeten te draaien. Staat maar netjes. Dus ik uh, ga met pack en vieren door Vallendam heen. Company 23 en Negativity Queen. Me, but I've never lost you. I did never disagree to what you wanted from me. I will never try to flee, but you will always do. I will never know the truth, but you will never know the good. Fancy stuff you've had. caught too late wicked dreams and screams filled with hate you could never say you had no chances that i couldn't wait cause i have no doubts about my patience you're insane fancy stuff you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 Uh, Noord-Holland artikel wat was geschreven. Semma. Uh, ja, <laughs> Semma. Dus Toen is hij volgens mij. Uh, bij Kijkduin, zou dat kunnen? Dat zou heel goed oh, kunnen. Ja, ik weet Kijk, dat ook no, niet. Daar staat me iets van bij. Kijkduin Kijk, is, is ergens ook... in Zuid-Holland. In Zuid-Holland? Ik ja. denk dat hij daar dan ook nog een keer is gedraaid. Ja. En daar was hij volgens mij zelfs uh, favoriete... Oh, nu schiet het me ineens. Ja, nou, ga ik ga het zeggen ook. Volgens mij was hij daar zelfs favoriet. aan jullie even dus. Favoriete van de wereld. heeft ja. favoriete trek van de, van de week. Want volgens mij deden ze daar dan één keer per week soort dat je mocht dat er werd, dat Moest er ook op gestemd worden of niet? Ja, ja, volgens mij werd er gewoon op gestemd door de mensen die dat Maak of kraken, hadden. dat moesten we bij 5-3-8. Hè? Maar oh, uh, ik vind ja, het zo ja. erg dat, dat op een gegeven ja. moment zo. Dat uh, vind ik een beetje een ja, suffe rubriek hier in het gezicht. Gaat er niet de uh, muziek aflopen kraken van een. Uh, ja. Doe je toch niet? Het blijft kwetsbaar. Ja, ja vind ja, ik wel. Het blijft kwetsbaar. Dus. Ja, dat is natuurlijk. Zo. En ik ben een ja, alleseter, dus uh, nou. uh, wat, wat dat er gaat, dus dat, dat komt mooi uit. <laughs>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 Ja. En wanneer mogen we die verwachten? Eind dit jaar. Eind dit, Eind dit jaar komt die uit. Ja, ja. Want je de, ja, Want je neemt behoorlijk de tijd... Ja. voor, de, voor ja. dit soort dingen. Ja, nou, dat is Waarom misschien eigenlijk? Wel, dat, nou, misschien is dat wel een leuk bruggetje... om even te vertellen over... We gaan nu zometeen natuurlijk nog een nieuw nummer laten horen. Ja, oh. uh, uh, wat nog nooit iemand heeft gehoord. Wij zijn uh, niet en, dat, en dat nummer... dat gaat eigenlijk over het zoekproces... in jezelf. Naar hoe je nou met een heel vol...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 De, de favoriete track van Lorem Mipsum die op het album Flatcaps and Rainmax staat. Deze spooky song. Uh, bovendien is er ook nog iets uh, aardigs aan uh, te vertellen, want dat heeft uh, Michel Tuyp ook in uh, onze uitzending verteld. Want Blanco, dat is toch wel een uh, geluidsmaker. Die had op een gegeven moment ergens in de studio een kinderpianootje staan en die heb je als je goed hebt uh, geluisterd, toch echt op deze song gehoord. En dat heeft hij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 Under this way that I'm spending my time, so why you'd hold on? Can't you see it's hurting?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 Look at these walls. <laughs> Perspectives when I was younger. I do remember back in time. All like I could think of was to dive into life's oceans. If I could only dive in time.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 Mijn vriend was dat met uh, Smile en ja, uh, dat uh, bracht de tijd alweer op uh, tien voor tien. Zover is het alweer. Um, ja, ik ga even naar Job, want ja, uh, nee. doe jij je, je, je doet de, de, de echt een producers opleiding nu? Ja, nou ik, ik zit wel in dezelfde klas als Verliene, maar Verliene die, die hult met de zangeressen en, uh, en ik met de... Uh, met, uh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 Are quite antique. When was someone ever paid for honesty? Why would you play your music in a band if you'd rap for cats? At least you'd have some fans. Uh huh. Yeah. Ooh. Uh, ooh.